Fantastisch. En dan gaan we op... het zo nog over hebben. Ja. Over die gouden eieren. Nou ja, dat was echt... Uh... We gaan eerst zo'n uh, nummer luisteren. En uh, dat is een van jouw favoriete nummers, uh, Vera. En dat is uh, Pilgrim met de uh, Ja.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 Als ja, Marcus. Dat is ja, ja, ja. Ik was onlangs nog bij haar in uh, open atelier. Ja. Uh, ik was erg onder de indruk van haar werk. Ja, precies ja. is erg goed. Ja. Vertel nog eens over die gouden eieren. Wat ja. bedoel je daar precies mee in jouw visie? In mijn visie? Ja, het was voor mij, toen ik dat ei schilderde, wist ik ook het is echt het gouden ei in mij. Het mm -hmm. is um, de talenten die ik in mij heb. De, de diepste talenten die misschien wel echt goud van waarde zijn. De uh, purpose misschien ook.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 Te zien, kon je met een liedje maar voor altijd vrede stichten, en al die kerken slopen.